Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De vakantie is duidelijk voorbij in Politiek Den Haag. Want de nieuwe plannen vliegen hier vandaag om de oren. Ja, tijd om de boel eventjes op een rij te zetten. Henry Boltebal heeft zijn eerste speech als lijsttrekker van het CDA erop zitten. En daarin gaat het veel over bestaanszekerheid. Het is de wrange werkelijkheid van werkende armen voor wie één baan niet genoeg is om voor rond te komen. Laat staan om vooruit te kijken. Ook Lilian Marijnissen van de SP komt met een pakket aan ideeën. Ook zij zetten vol in op bestaanszekerheid. En wij spreken er niet alleen over, we hebben ook de alternatieven. Daarom stellen we ook in ons programma nu voor... om het minimumloon te verhogen naar 16 euro per uur. Dan naar de BBB, daar is Mona Keizer binnengehaald. En zij krijgt de sticker Premierskandidaat mee. Fractievoorzitter Van der Plas zei eerder al dat ze die baan zelf niet wil... omdat ze niet de wereld wil rondvliegen. Keizer ziet dat dus wel zitten en ziet in zichzelf een goede... Minister-president, Ik verschuil me niet achter systemen. Ik leg gewoon eerlijk uit waarom ik doe wat ik doe. En als het een nee is, vertel ik ook waarom. Gaan we nog even naar de VVD. Daar maakte Jisselkus bekend hoe de VVD het wil aanpakken voor de komende verkiezingen. En dat is vooral anders. Ik denk dat de politiek afgelopen jaren veel te veel met zichzelf is bezig geweest. Gewoon met onszelf en welke poppetjes en noem maar op. Het moet echt gaan over de problemen in dit land. En zij willen vooral strengere asielregels. En dan nog even heel wat anders. Misschien heb je deze week ook wel een extra keertje naar boven gekeken in de avond. Want er was namelijk een supermaan te zien... De maan stond relatief dicht bij de aarde, waardoor die groter leek dan normaal. Dat was voor een zwembad in Huizen in Noord-Holland een mooie reden om voor één keer het zwembad s'avonds open te gooien. Ja, lekker badderen in het donker onder zo'n supermaan was alleen één probleempje. De badmeester had zich vergist in de dag. Ja, nou moeten we toch iets bekennen. Er is vanavond geen supermaan, dus wij hadden stille hoop op volle maan. Maar die... Uh... Ik kijk zo omheen, ook de volle maan is er niet. Ja, die speciale zwemavond was gisteren en die supermaan was al eer gisteren te zien. Desondanks vonden deze kinderen het... Ja, leuk. Ja, leuk. ja, nee. ja, ja. ja alleen ja, nog steeds geen maan. Heb ik nog wat weer voor je? Vannacht is het best vries met een graad of 11. Morgen begint grijs, maar smiddags vaker zon. Een graad of 22 wordt het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zon. zee. Zandvoort. Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu zie het. Thank you. my body like it's a mic Dance with me, left foot, left, right Mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, Véjate y muévete, véjate y muévete, véjate y muévete. De, de, de. Just read lines of your newspaper you can the, the Time and the seasons. I do not need my body. I do not need my body.